De FNV is tegen de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd... de versoepeling van het ontslagrecht, de nullijn voor rijksambtenaren... en de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding. Het vijfpartijenakkoord werd na de val van het kabinet gesloten... door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Het akkoord vormde de basis voor de begroting van 2013... die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Voor maandag 17 september, de dag voor Prinsjesdag... wil de FNV duidelijkheid...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 Ze worden verantwoordelijk gehouden voor een tekort van 129 miljoen euro. De mannen hadden fraude tot op heden altijd ontkend. Nu geven ze toe dat ze fraudeerden om het bedrijf draaiende te houden. Ze presenteerden veel betere winstcijfers dan het bedrijf daadwerkelijk behaalde. De rechter oordeelde in mei al dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur. Dat is volgens de rechter een van de belangrijkste oorzaken van het faillissement. De directeuren moeten het tekort van 129 miljoen terugbetalen.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 Ook is niet duidelijk wat er met de nazi-spullen gebeurt. Het weer, vanavond opklaringen, maar tegen middernacht steeds meer bewolking. De temperatuur ligt rond 17 graden. Morgen overwegend bewolkt en op veel plaatsen regen. Later in de middag vanuit het westen droger en af en toe zon. Het wordt dan een graad of 20. ANWB Verkeersinformatie. Het is uh, steeds drukker aan het worden. Bijna 70 kilometer nu. De meeste drukte nog steeds in de regio Rotterdam. En ook in het zuiden op de A58. Opvallende files op de A15 Rotterdam richting Golkum. 14 kilometer tussen Alblasserdam en Golkum. Dat komt allemaal door een ongeluk. De linkerrijstrook is nog steeds dicht. Kijkersfile richting Rotterdam bij Hardingsveld Giesendam is 4 kilometer. Ook een aanrijding tussen meerdere personenauto's op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Knopende Baars en Moegestel staat 5 kilometer file. Verkeer kan er via de vluchtstrook weer langs. En dat trekt natuurlijk ook kijkers aan de andere richting uit. Richting Tilburg bij Moegestel staat 5 kilometer. Dan is er nog een file op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. En die file is ontstaan ook door een ongeluk. Staat bij Spijkenissen 4 kilometer. Daar is ook de linkerrijstrook dicht.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 Goedemiddag, komend uur praten wij over de formatie die donderdag begint. Kamervoorzitter Gerry Verbeet wil het eerste rondje gaan maken. De campagne gaat vandaag ook over die formatie. VVD-lijsttrekker Mark Rutte voelt niet veel voor een paars kabinet... van VVD, PvdA en D66. En andere partijen vrezen dat er straks weer een ruziekabinet komt... als VVD en PvdA samen gaan regeren. Maar geen boer in Den Haag, even voor de helderheid. We moeten nog naar de stembus, dat voorop. Maar de partijen praten vooral al over mogelijke coalities. Rutte streepte vandaag weer een variant door, namelijk paars. Kijk je daarvan op? Nou ja, er is natuurlijk al eerder een paars kabinet geweest in de jaren 90. Dus wat toen kon, waarom zou dat dan nu niet kunnen? Uh, en daar heeft Rutte vandaag eigenlijk een argument voor uh, naar boven gehaald... wat we nog niet eerder gehoord hadden. Dat is het argument van de Eerste Kamer. Want alle wetsvoorstellen moeten nadat ze in de Tweede Kamer behandeld en gestemd zijn naar de Eerste Kamer. En ja, de paarse partijen hebben in de Eerste Kamer 35 zetels. En dat is te weinig, zegt Rutte. Paars is praktisch onmogelijk, omdat in de Eerste Kamer Paars geen meerderheid heeft. En de verkiezingen zijn pas in 2015 voor de Eerste Kamer... via de Provinciale Staten. Dus wetgeving loopt dan vast. Dus Paars is praktisch eigenlijk bijna uit beeld. Ja, praktisch eigenlijk bijna. Uh, maar ja, de afgelopen tijd hadden we ook geen meerderheid in de Eerste Kamer... met VVD, CDA, PVV. Toen kon het wel. Uh, maar jouw ja, Rutte lijkt daar nu dus niet op te zitten wachten... en uh, gebruikt het argument van de Senaat. Wat voor coalitie dan wel? Ja, dat is eigenlijk de grote vraag. Rutte zegt uh, dat hij uh, het CDA er heel graag bij heeft. Daar hamert hij steeds op. En wat verder opvalt is dat hij uh, vooral zegt wat hij niet wil. Niet in een linksblok, geen paars. Nou, dan blijft er niet heel veel meer uh, over. En uh, ja, dan lijkt het erop dat hij vooral aankoerst op een kabinet... waar in ieder geval de VVD en het CDA in zitten. Ja, en uh, uh, als je dan kijkt naar het CDA... Zit, zitten die op deelname aan zo'n kabinet te wachten? Nou ja, wat je merkt is eigenlijk uh, wel grappig. Alle andere partijen lijken heel graag te willen regeren. D66, Partij van de Arbeid, zelfs GroenLinks. Maar bij het CDA zijn ze wel voorzichtiger. Die hebben natuurlijk heel veel deuken opgelopen, de afgelopen tijd. En ja, kijk naar de peilingen. Die staan op enorm verlies. Dus... Ja, mede is iets wat ze altijd graag doen bij het CDA... maar op dit moment merk je wel een dilemma als ze woensdag weer fors verliezen. Is het dan wel verstandig? De CDA is op dit moment heel voorzichtig. Maar ja, aan de andere kant hebben ze dus Mark Rutte van de VVD op hun nek... Hè, die heel liefdevol steeds over het CDA praat, ze er graag bij wil. En als je dan naar Buma gaat van... ja, meneer Buma, bij de VVD vinden ze u heel lief... dan is zijn antwoord beduidend minder liefdevol. Ja, ik zie dat Rutte en Samsom elkaar deze laatste dagen... steeds verder de modder in trekken terwijl Nederland behoefte heeft aan vertrouwen. En voor dat vertrouwen is een sterk midden nodig... om een middenkabinet te maken en geen ruziekabinet. Maar wat betekent het dat Rutte zo voorsorteert op een kabinet... waarbij hij eigenlijk zegt dat het CDA moet meedoen? Nou ja, ik zie dat uh, Rutte longt naar het CDA, en dat begrijp ik wel. Want als ik zijn pro programma lees... dan denk ik dat hij er zelf zo langzamerhand wel van schrikt. Want hij geeft duizend euro aan de ziekenhuisdirecteur... maar haalt het weg bij de mensen die het niet kunnen dragen. De ouderen, de zieken... Dus ik kan me voorstellen dat hij het CDA hard nodig heeft. Hij heeft het CDA nodig om daar een solidair programma van te maken. Is het uw ambitie om hoe dan ook te gaan regeren? Voor het CDA is het het belangrijkste dat we Nederland uit die crisis helpen. Dat moet met een kabinet vanuit het midden. En na de verkiezingen zullen we zien of het CDA sterk genoeg is om die doelen te realiseren. En pas dan is aan de orde of het CDA mee gaat doen in de regering. Ja, Siebrand van Haarsma-Buma, hij laat zich niet meteen in de armen van de VVD drijven. dat nee, zou ik ook niet doen. Dat is wel duidelijk, hè. zeker met ook het vooruitzicht woensdag het verlies. Eh, dus waarschijnlijk zullen zij eerst even afwachten op adem komen na woensdag. En eh, wie weet wat er dan weer mogelijk is. Ja, en ik zeg ik zou het ook niet doen, want je wil natuurlijk ook een goede onderhandelingspositie hebben, toch Margreet? Als je heel graag wil... Ja, zeker. En uh, dat willen ze. Maar je ziet aan de andere partij, D66, die nodig is voor Paas. Die wil juist heel graag. Die heeft het ook over een vechtkabinet. Maar D66 zegt, wij zijn straks echt absoluut nodig tussen VVD en PvdA. Dus die doet zich wel duidelijk in de aanbieding. Maar het CDA doet uh, zich wat bescheidener voor. En wie weet uh, levert dat meer op. Binnen het CDA, dankjewel je uh, Binnen het CDA zelf is de discussie dus of ze dit keer wel moeten meeregeren. In de peilingen zit die partij zo tussen de 12 en 14 zetels. Verslaggever Joris van der Kerkhof ging mee op campagne met Jacob Geurts, de nummer 8 op de lijst van het CDA. Op campagne bij de boerderij Golf of Golfboerderij in Hedel. Hier kan boerderij Golf gespeeld worden, maar hier kan ook, als je een stukje loopt, samen met een aantal mensen van het CDA en ZLTO... Die kun je kunt hier ook praten over hoe het gaat met het boerenbedrijf. CDA's luisteren, nummer 8 op de lijst luistert, medewerkers luisteren. En de koeien die staan erbij, die zijn aan het poepen en aan het plassen. Maar wel wordt er over Europa gesproken. En niet eens zozeer over het CDA. Maar dat ga ik wel doen. Ondanks dus, uh, alles probeer ik uh, positief te blijven. He, dus, uh, het begint ik... lekker als je dan begint met de zin ondanks alles. Ja. Ja, nee, ondergaan. kijk, tuurlijk, je hebt best wel eens uh, dingen waar je niet mee eens bent. Hè? Dus, uh, zo waren er in één keer 15 van de 21 nieuwe kandidaten. Moet je toch even naar wennen. Terwijl ik van een paar kandidaten best hoge achting had. En dan vraag ik me af, hé, hey, waarom hebben ze dat gedaan? Mocht het nou echt zo zijn dat er 12 zetels gehaald worden woensdag... kun je dan nog met recht zeggen van... dat programma dat moet ook in het kabinet vertegenwoordigd worden? Krijg je die mogelijkheid en ze vragen je, dan denk ik dat uh, Siebrand uh, moet zeggen van... ja, wij doen mee. Hoe klein je ook bent. Ja, want je kunt toch altijd een paar punten kun je meenemen. En ik hoop dat we dan ook weer gaan groeien. Maar het, je kunt ook zeggen van, dat doen we dus juist buiten de regering. Dat, dat hebben jullie eerder herbronnen genoemd, die jezelf opnieuw uitvinden. Ja, ik, ik vind toch, en, en mag van mij. Want het herbronnen was ook niks, hè? Nee. Dus, nee. En wat dus, ging er dus... toen mis? Ja, wat ging er toen mis? Uh... Ik denk dat eh, zeg maar vooral de oudere partijbonzen begonnen zich ook al, allemaal mee te bemoeien en hun stokpaardje en dan zeg ik: "Nee jongens, luister. We leven nou in deze tijd. We hebben nieuwe mensen en eh, laten die het verhaal vertellen." En dat verhaal van vandaag voor de rest van de campagne vindt u natuurlijk in ons live blog over de campagne. Tot en met woensdag natuurlijk op onze site nws.nl. De Paralympische Spelen zijn een succes geworden voor de Nederlandse sporters. Chef de Michon, André Katz, is zo bij ons te gast. Eerst naar Erwin de Hart bij de AWB. Hoe staat het ervoor op deze maandagmiddag? Ja, we hebben al meer dan 100 kilometer te pakken, alles bij elkaar. De langste file is 14 kilometer, staat op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum uh, is de linkerrijstrook ook dicht. Verkeer richting Gorkum, kan omrijden bij Knoop Ridderkerk. Door de boorden Breda-Oosterhout te volgen, dan rijdt u via de A16. Bij Zonshil neemt u de A59 en dan de A27. Ook een lange file op de A58, Bre uh, Eindhoven richting Tilburg. 13 kilometer tussen Best en Moegest. Kijkers vielen, want de andere kant op richting Eindhoven... staat acht kilometer na een ongeluk bij Moegestel. En er is een treinmelding, want er is weer een brandmelding... bij Schiphol, het station Schiphol. En daarom rijden er geen treinen, de vertraging is een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik... Anderson, hold on to love. De Paralympische sporters zijn teruggekomen vanmiddag uit Londen. Op Rotterdam The Hague Airport werden ze vanmiddag opgewacht door familie en vrienden en door verslaggever Trudy van Rijswijk. Lang voor het vliegtuig is is het al een gezellige drukte in de hangar op Rotterdam The Hague Airport. Er staan hier een paar honderd mensen met ballonnen, spandoeken. Op wie wacht je? Op onze papa. Wie is dat? Nou? En wat heeft hij gewonnen? Zes bronzen, vier gouden, twee zilveren. Jemine! Ben je trots op hem? Ja. Mag ik even vragen op wie u wacht? Voor wie wij er zijn? Ja, met dat spandoek. Voor de zwemmers. Onze zoon is daar coach. Sander Nij Trots op hem. Ja heel trots. Ja, het staat er ook op hè. Jij ja, kan het niet zien, want het Althans, zit ingevouwen. welkom thuis. Oh ja. Sam. we zijn trots. Ik zie het. Dus en, en terecht. En terecht. Heel goed gedaan. En dan landt het vliegtuig. Kom eens aan jongens. Maar Lou van Rijn die eventjes een wereldrecord liep. Ja, het is mijn kind. Dat heb ik toch maar gepresteerd, moet je zeggen. Ja, dat dacht ik wel. Ze heeft het niet van de moeder, hoor. dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Maar u bent ongelooflijk trots, neem ik natuurlijk, aan. Natuurlijk, natuurlijk, ja. Is... Hoe, hoe gaat dat intussen? Hebben jullie contact dan? Want ik zou zeggen, dat is heel belangrijk. Ja, langlevende lang leven de, de sms en de Facebook. En, uh, ik ben een hele moderne moeder, dus ik uh, twitter ook sinds kort. Nee hoor, ja. het is erg leuk. Jij kijkt ook heel trots. Ja, absoluut. Ik vind ja, ik dat vind het is het fantastisch gedaan. Woorden, ja. Want je bent haar dus. zus. Ik ben haar zus. Ja. Klopt. Dus Daar zijn ze. Mooie hey, Hé, Marlou, heb je je moeder al gezien? Hey, ja, ik zag haar net. <laughs> Geweldig, hoe was het? Ja, ongelooflijk gaaf. Het is ook altijd wel gek om weer terug te zijn. Je zit natuurlijk zo.. In zo'n flow daar in dat dorp en met dat stadion. en nou, Het was fantastisch. Iedereen die zo, zo meeleefde en er zo van genoot. Het, uh, ja, het was heel bijzonder. Ik had de indruk, want ik zat natuurlijk hier, dat het heel gezellig was. Dat het een hele goede ja, sfeer was ook. Ja, ja, zeker. Want ondanks dat er dus zoveel mensen waren, was iedereen zo erg betrokken. En als je dan ook nog even een wereldrecord loopt. <laughs> ja, dat helpt. Dat helpt altijd mee. Dankjewel. Esther Vergeer zit hier met twee gouden plakken in haar hand. Je bent er tussen wel gewend, denk ik. Nee, ik ben het niet gewend. Nee, dit wendt echt nooit. Dit is zo ontzettend gaaf. Uh, buiten dat natuurlijk mijn eigen prestaties gewoon, ja, dat, dat voelt waanzinnig. Is het ook uh, gaaf om te zien hoe de gehandicapte sport en de waardering daarvoor en de erkenning daarvoor ook enorm groeit. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Welkom, topsporters. Welkom terug hier in Nederland. En jullie krijgen natuurlijk van het publiek een keihard applaus en een warm onthaal. En daartussen stond ook André Katz, chef de mission van de Paralympische ploeg. En nu hier uh, in Hilversum, welkom. Dank je wel. Hoe heeft u dat, uh, dat ontvangst beleefd? Nou, ik was wel een beetje overdonderd. Uh, ik had me er uh, niet mee bezig gehouden, maar er ook niet op voorbereid. Maar er stond echt een hele... Kudde mensen. Uh, het was heel gezellig en, uh, en precies wat Esther net zei, uh, Ja, er sprak veel waardering uh, uit. En ze zeiden, de erkenning is gegroeid. Is dat ook uw ervaring dat dat behalve die 39 medailles het, het succes is van deze Paralympische Spelen? Ja, nou ja, ik, ik focus me wel vooral op die 39 medailles en gewoon het sportieve succes. Uh, daar gaat het uiteindelijk om en ik denk ook dat het daarmee begint. Uh, je, je kan wel aandacht willen, uh, maar dat, in de sport begint dat gewoon met presteren. Maar ik, ik ben wel heel verheugd dat uh, de, de belangstelling en vanuit publiek en vanuit media echt, echt enorm toegenomen is. Ja, nu zegt hij 39 medailles. Uh, t, het is goed gegaan. De doelstelling was uh, 22 medailles. Het aantal van Peking plus één. Ik moet wel zeggen: dat is helemaal niet om flauw te doen. Maar om het in perspectief te plaatsen. Ik dacht: 39 medailles. Hoeveel zijn er wel niet te vergeven? Nou, hoe, zijn... hoe, ver, hoe moet je het vergelijken met het succes van de niet paralympische ploeg? Ja, met Olympisch. Nou, in principe vergelijken we. Het binnen NOCNSF uh, uh, niet. Maar om het een beeld te geven: uh, ruim 300 setjes medailles uh, bij Olympische Spelen en uh, tegen de 500 uh, op uh, Paralympisch. Dus 1500 in totaal. Ja, nou daar pikken wij er 39 van mee. Uh, dat is 2,6 procent, heb ik uitgerekend. En dat is een historisch heel goed uh, percentage. En dat laat zich ook goed vergelijken met uh, Olympisch. Dus feitelijk zijn we nu Olympisch en Paralympisch weer op een op eenzelfde soort niveau als uh, Nederland Sportland en uh, ja lagen we paralympisch feitelijk wat achter, dus dat hebben we wel goed gemaakt. En wat heeft u gedaan en NOC en NSF om om dit te bereiken? Wat is die sleutel voor dat succes geweest? Nou, dat, dat ligt al iets eerder is dat uh, we in Nederland besloten hebben. Uh, dat uh, gehandicapte sporten worden opgenomen door de uh, reguliere bonden. Dus uh, Paralympisch zwemmen is nu bij de Zwembond. En wielrennen bij de Wielrenunie, et cetera. En um, ja, die bonden die weten wel hoe je sport moet bedrijven. En hoe je sport moet organiseren. Nou, daar hebben wij goed. Ja, gestimuleerd, geadviseerd, het tegenaan geduwd als NOC-NSF. Want eerst ja. waren ze particulier bezig, we, de sporters? Nou, sporters? We, we hadden eerst een aparte sportbond, NEBAS NSG. Uh, een, een prima club uiteraard, maar de, de, uh, de focus ligt nu echt op sport en op topsport. Uh, nou, dan heb je ook nog hele goede sporters nodig, uh, want daar da draait het natuurlijk om. Uh, maar ik denk wel dat dat de, de ingrediënten zijn van ons succes. De ingrediënten van uw verhaal hier en ook in de reportage... die we net gehoord hebben vanaf het vliegveld... is erkenning, waardering, blijheid springt eraf. Als u zegt die topsport heeft nu een fundament gelegd... omdat ze bij de reguliere sportbonden zijn ondergebracht... dan is het nu denk ik het moment om daarop voor te bouwen. Hoe kun je garanderen dat die erkenning ook wordt omgezet... in feitelijke acceptatie van sport als topsport in Nederland? Nou, door dat gewoon heel zichtbaar te maken. Hè? Uh, als je op Papendal komt... Uh, waar een CTO is. Waar, waar de top van uh, Nederland traint. Uh, uh, daar daar, daar ont ontkom je niet aan de Paralympische sporters. Want ze zijn ongeveer 30-40% procent van het bestand aan sporters is Paralympisch. Feit is dat het onzichtbaar wordt voor de komende jaren... voor het grote publiek dat de afgelopen week... weliswaar met heel veel plezier naar die Spelen heeft gekeken. Ja, maar daar, dat is... Dat is dat een nadeel? Nee, ik, ik zie dat uh, totaal niet als nadeel. Uh, ja, hoeveel reportages zijn er over Olympisch Judo gemaakt... na de Olympische Spelen? Dat, dat zullen er ook waarschijnlijk nul zijn. Uh, dus uiteraard zakt dit even weg. Uh, en, en, maar wat uh, moet er gebeuren om het echt niet te laten wegzakken... zodat ze over vier jaar in Rio de Janeiro echt weer een stapje erbij krijgt. Nou, wat dan een hele goede stap in is... dat veel bonden uh, op hun nationale kampioenschappen... Uh, ook Paralympische onderdelen inplannen. Dus die kampioenschappen krijgen aandacht. Komen ook op televisie. Nou, als de media dan ook die nummers van de Paralympiërs ook meepikt... Nou, dan denk ik dat we al een mooie stap zetten. Ja, natuurlijk ook de, de rolmodellen. Hè. Is er Vergeer hoorden we net. Malou ja. van Rijn, ook fantastisch ja. gepresteerd. Als u nog één naam mag noemen van wie zegt... dat was voor mij de verrassing. Daar ben ik echt... Poeh, heel blij mee. Nou, dan noem ik Michael Schoenmaker. Die heb ik wel eens vaker genoemd. Dat is een wat zwaarder, uh, spastische jongen. Uh, die, een zwemmer. Uh, een zwemmer. Die heeft de 50-schoolslag gewonnen. En ik vind het heel belangrijk om ook te laten zien... dat uh, deze jongens ook onderdeel uitmaken van het Paralympisch programma. Uh, trainen net zo hard. Een uh, fulltime sporter. Echt een professional. Heeft een lastig lichaam. Maar ook met dat lastige lichaam kun je uitstekend topsport bedrijven. En ik wil dat ook wel laten zien, van dat dat ook topsport is. André Kat, nagenieten morgen de eerste huldiging, geloof ik, hè? En dan gaan we naar Den Haag. Nou, veel plezier en uh, dank dat u zo snel hier naartoe kwam na naar aankomst. Graag gedaan. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 In het onderzoek naar de dood van drie mensen in een huis in Kekerdom... is een tweede hennepkwekerij ontdekt. Die kwekerij zat in een pand in Millingen aan de Rijn. Dat werd gehuurd door de twee mensen die gisteren dood werden gevonden... in dat huis in Kekerdom, bij het lijk van een politieman van 59. In dat huis van die politieman werd gisteren ook al een hennepkwekerij gevonden. Spoorbeheerder ProRail gaat de rookmelders in de Schipholtunnel onder de loep nemen. om te voorkomen dat het brandalarm te snel afgaat. In de tunnel zijn veel brandmeldingen. En ProRail denkt dat de sensoren te gevoelig zijn afgesteld. Vanochtend stonden opnieuw treinen stil na een brandmelding. die later loos bleek te zijn. De vakcentrale FNV eist van het kabinet... aanpassing van de bezuinigingen uit het vijfpartijenakkoord... staat in een protestbrief die de vakcentrale heeft overhandigd... aan premier Rutte. De FNV is tegen onder meer de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd... en de versoepeling van het ontslagrecht. En bij Ameland is een maanvis gevangen. De vis werd opgemerkt toen hij aan de oppervlakte dreef. Dat doen maanvissen om hun temperatuur te regelen. Het dier is opgevangen in een aquarium van het natuurcentrum Ameland. Levende maanvissen worden niet vaak in Nederlandse wateren gezien. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met Willemijn weer. Vandaag vielen er her en der wat buien, vooral in de ochtend. En sommigen waren met onweer. Maar op dit moment schijnt op veel plaatsen de zon. En in het zuidoosten is het met bijna 27 graden nog zomers warm. Maar de weersomslag zit er echt aan te komen. Want morgen gaat er een koufront passeren die de nodige wolken en ook regen oplevert. De komende nacht raakt het vanuit het westen bewolkt en tegen de ochtend valt langs de kust dan de eerste regen. De minima van nacht liggen rond de 15 graden. Het regengebied trekt in de loop van morgen over het land en daaruit valt dus buiige neerslag. Daarachter wordt het vanuit het westen uit weer droog. In eerste instantie loopt de temperatuur in het oosten nog op naar een graad of 20. Maar als het koufront gepasseerd is, liggen de maxima overal rond 18 graden. De wind draait morgen van zuidwest naar west, maar neemt in de loop van de dag wel een kracht af, wordt dan kracht 3 boven land en zee 4 tot 5. En woensdag is het rondhard koel, cool, met smiddags maar 16 graden op de thermometer. Ook de dagen erna blijft het wisselvallig en ook koel. Cool, en elke dag valt er wel wat regen. Pas in het weekend wordt het geleidelijk weer wat droger. En dan gaat de zon ook weer wat vaker schijnen. ANWB Verkeersinformatie met de meeste drukte bij Rotterdam en ook in Noord-Brabant uh, lange file. Alles bij elkaar, meer dan 100 kilometer op dit moment. De opvallende files op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost staat nog 8 kilometer na een ongeluk. De weg is nu weer vrij. Op de A58 Breda richting Eindhoven was ook een ongeluk gebeurd. Ook daar nog 8 kilometer, die staat tussen Goorlen en Moeghestel. Verkeer wordt daar nog steeds over de vluchtstrook geleid. Verkeer richting uh, Gorkum. Kan het, sorry, verkeer, uh, richting Eindhoven kan het beste via de bos rijden via de A65 en de A2. Andere kant op uh, is de Kijkersvielen nog langer, Moergestel, 13 kilometer. Ook voor hun geld om via de A2 en de A65 om te rijden. Op de N15 maasvlakte richting Rotterdam tussen Afrit Briele en Spijkenissen staat 4 kilometer door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. En een uh, melding van het spoor, want door een brandmelding rijden er van en naar Schiphol geen treinen. Vertraging is een uur.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 Het is vier minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Met ook deze week weer waarnemers in Nederland voor de verkiezingen. Jawel, dat gebeurt door de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Dat is niet voor niks, want de OVSE heeft onder meer kritiek op het stemmen bij volmacht. En volgens Schattingen stemt 10% per volmacht. En dat zijn dan al snel 1 miljoen stemmen. Mellebakker, goedemiddag. Goedemiddag. Secretaris-directeur van de Kiesraad. Zelf wel eens bij volmacht gestemd? Uh, nou, mijn vrouw heeft al eens voor mij gestemd. En die heeft gestemd, maar u wilde dat ze stemde? Dat hoop ik dan maar, hè? Ja, dat is de hele punt van dit gesprek, <laughs> meneer Bakker. Want de kritiek twee jaar geleden in een rapport door de OVSE. Hey, het kan leiden tot intimidatie van kiezers. Het stemgeheim wordt geschonden. Er is geen garantie dat de gevolmachterde op de juiste partij stemt. Um, kritiek in een rapport. Wat hebt u daarmee gedaan? Nou, de OVSE heeft al verschillende keren kritiek op ons systeem van volmachtstemmen geuit. En het standpunt van de Nederlandse regering, en de kiesraad deelt dat op zich, is dat het stemmen bij volmacht wordt gezien als een volwaardige vorm van stemuitbrenging, die in een gebleken behoefte voldoet en veel mensen, die anders mogelijk niet zouden stemmen, in staat stelt om, om toch hun stem uit te brengen. En daarbij is het inderdaad een kwestie van vertrouwen tussen de kiezer en de gemachtigde. U hebt de kritiek daar zo neergelegd? Nou, de, de, de kritiek naast ons neergelegd. Uh, uh, uh, nee, uh, ik, ik, ik kom daar zo op. Kijk, uh, nou ja, dat is dus mijn vraag. Wat heeft u met die kritiek gedaan? Nou ja, dat was in eerste instantie kritiek richting de Nederlandse regering. Hè? Uh, want het is in ons land zo dat de regering de, uh, en het parlement samen de, gaan over de kieswet. En uh, wil je iets aan het, het volmachtstemmen uh, veranderen, dan moet je de wet veranderen. Dus uh, het, het is niet zo dat de OVSE... Zich, tot de kiesraad heeft uh, gericht, maar tot, uh, tot regering en parlement. Zou ik dus dus de regering doet niks met de kritiek, wil je zeggen? Dat is ook niet helemaal waar, want um, um, de regering heeft uh, recent laten weten dat ze een onderzoek gaan doen naar uh, de redenen, uh, of uh, laten we zeggen, naar het volmachtstemmen. Hè? Uh, hoe vaak wordt er eigenlijk bij volmacht gestemd? Uh, uh, de schatting uh, is 1 miljoen stemmen, klopt dat? Ja, dat zal, dat zal denk ik wel ongeveer kloppen. Dat zijn 15 zetels. 10 uh, is de schatting. Dat zijn ongerekend 15 zetels. Uh, ja, dat, uh, dat klopt. Maar dan is, uh, al, wij zien het als een volwaardige uh, manier van stemmen. Ja, en de OVSE zegt daarover... het gaat in tegen het principe van one man, one vote. Wat vindt u dan van die kritiek? Ach, als ik mijn vrouw stem uh, en zij houdt zich eraan, dan stemt zij, uh, dan brengt ze wel eens wat twee stemmen uit. Maar eigenlijk ben ik degene die de stem uitbrengt, dus ik, ik, ik, ik zie dat probleem niet zo. Dat begrijp ik natuurlijk dat u uw vrouw vertrouwt, maar ja, dan heb ook ook je natuurlijk ook een situatie. Ja, dat iemand die, die je volmacht uh, geeft, dat je die moet vertrouwen. Maar Anders ja, moet, je niet, uh, moet je het niet doen. Maar je hebt natuurlijk ook partijen die hun achterban mobiliseren om volmachten te werven. Dat is wel eens eerder gebeurd en dat zou dan kunnen uitmonden in het ronselen van stemmen. Ach, weet u, uh, uh, ik, ik, zal, ik zal niet ontkennen dat er in de jaren tachtig uh, wel wat uitwassen zijn geweest met betrekking tot het stemmen bij volmacht. Maar in de loop der jaren is, uh, is de regeling zodanig aangepast uh, dat je uh, wat mij betreft nu geen, uh, geen zorgen meer zou hoeven uh, te hebben ten aanzien van deze manier van stemuitbrenging. Ronselen is strafbaar gesteld. Je kunt als gemachtigde alleen nog maar volmachtstem uitbrengen tegelijk met je eigen stem. Je mag er maximaal nog maar twee uitbrengen. Uh, er staat in de kieswet dat een verzoek om bij volmacht te mogen stemmen moet worden afgewezen... als de kiezer niet zelf de gemachtigde heeft aangewezen. Kortom, de wetgever heeft er in de ogen van de kiesraad uh, in de loop der jaren... Uh, veel zo niet alles aan gedaan om uitwassen met betrekking tot de stemmen bij volmacht uit de wereld te helpen. Is het eigenlijk nog wel nodig als je kijkt naar op die, al die plekken die tegenwoordig er zijn... waar kiezers kunnen stemmen op het strand, treinstations, mobiele stembureaus? Heb, heb je een volmacht dan nog wel nodig? Is het, ja, het einde van de volmacht nog wel? Het, het, het aantal van 1 miljoen. Ik denk dat dat wel klopt. Ongeveer 10% van de bevolking uh, stemt bij volmacht. En uh, daarmee uh, bewijst het al dat het, uh, dat het daadwerkelijk in een, in een behoeftevol uh, uh, voorziet. U gaat de OVSE natuurlijk wel uh, van harte welkom eten, woensdag. Nou, de OVSE is, is al bij ons geweest. Alles en donderdag dan. komen ze ook nog een keer uh, langs. en. Uh, ze gaan ook langs het ministerie en ze gaan met politieke partijen praten. En ongetwijfeld zal dit punt een uh, punt op de agenda worden. En kijken wat het volgende rapport zal zijn. Melle Bakker, secretaris-directeur van de kiesraad. Dank u wel. Graag gedaan. Dan gaan wij naar Vietnam. Want de... De Amerikaanse overheid gaat daar na 40 jaar vervuilde grond schoonmaken. Tijdens de Vietnamoorlog werd op grote schaal een giftig middel gebruikt om de bossen daar te ontbladeren. Uiteindelijk werden 3 miljoen Vietnamese ziek daarvan. 150.000 kinderen kwamen gehandicapt ter wereld. Nou, de grond wordt weliswaar nu schoongemaakt, maar de slachtoffers hoeven voorlopig verder nergens op te rekenen. In het huis van de familie Bong stinkt het een beetje naar urine. Dat komt van de dochters. De meisjes zijn zwaar gehandicapt. Ze kunnen niks, alleen maar liggen. Ook naar de wc kunnen ze niet zelf. Vandaar de lucht. Ze zijn mismaakt geboren. En de oorzaak daarvan is Agent Orange, zegt hun vader. Dat heeft de dokter gezegd. Die dokter heeft ook gezegd dat ze hooguit tien jaar oud zouden worden, maar nu zijn ze al. 20. 40 jaar na de oorlog zit het gif van Agent Orange nog steeds in de grond. En het is nog net zo giftig als toen. Het vliegveld van, van Nang bijvoorbeeld is er gewoon vergeven. 80 miljoen liter dioxine hebben de Amerikanen in de Vietnamoorlog over de bossen uitgestrooid. En hier, op het vliegveld van Da Nang, hier was de opslagplaats. Hier werd het gif gemengd en in de vliegtuigen geladen. Ik loop nu dus op dioxine. Ik durf haast niks aan te raken. Ik krijg er kanker van. Mismaakte kinderen. Ook dat kun je ervan krijgen. Het is een akelig idee. Het stinkt hier ook. Deze gifbelt gaan de Amerikanen nu opruimen. En de directeur van USAID, die dat werk gaat opknappen, is daar heel opgetogen over. To begin the work... Dat we nu de contracten hebben getekend, dat de ingenieurs echt aan het werk kunnen, dat is een geweldige mijlpaal. Milestone, you know. Dit gaat helemaal lukken. You know, we're, we're here to make it happen. Dat klinkt goed, maar hoe zit het met al die slachtoffers? Dat is een heel ander verhaal. Al 40 jaar ontkent Amerika dat er slachtoffers zijn. Zelfs drie jaar geleden nog heeft een Amerikaanse rechtbank dat bevestigd. Er is geen bewijs dat al die mismaakte kinderen en Agent Orange iets met elkaar te maken hebben... Dat steekt de Vietnamezen. Vooral Vietnamezen als Le Kim To, voorzitter van de vereniging van slachtoffers... in de provincie waar ook de familie Bong woont. De Amerikanen liegen gewoon. De hele wereld weet wat Agent Orange heeft aangericht. Je hoeft hier maar om je heen te kijken. Die slachtoffers die spreken voor zichzelf. En toch blijven de Amerikanen maar ontkennen. Alleen in zijn district zijn er al meer dan 15.000 kinderen mismaakt geboren. Kinderen zoals de dochters van Bong. Kinderen die volgens de Amerikanen alleen maar toevallig zo zijn geboren. Een bijdrage vanuit Vietnam van correspondent Michel Maas. De laptop is inmiddels niet meer weg te denken in onze dagelijkse werkzaamheden. De uitvinder daarvan, Bill Moggridge, is overleden. En daarom praten we met Roeland Stekelenburg, internetdeskundige. Goedemiddag Roeland. Goedemiddag. Wat zijn jouw eerste herinneringen eigenlijk aan de laptop? Weet je nog wanneer jij er voor het eerst eentje had op je schoot? Ja, dat, nou, dat weet ik nog precies. Dat was in 1991. Ik heb het wel even terug moeten zoeken net hoor. Maar toen kocht ik de Apple Powerbook 100. Dat was de eerste echte draagbare laptop van, van Apple. Ja, dat was een revolutie, dat, dat je computer onder je arm uh, kon meenemen. En daar was dat hij was niet heel... te zwaar voor? Nee, dat was, uh, eigenlijk was dat ook 91-92 het moment dat de eerste laptops op de markt kwamen, die ook echt draagbaar waren. Want uh, de, ja, uh, je noemt al even, de, de, de uitvinder van de laptop, die heeft uh, in 1979 al de Grid Compass uh, uh, uitgevonden. Maar dat ding dat woog 5 kilo, moet je nagaan. Ja, en, en uh, heeft hij, heeft hij het, het, het idee bedacht of heeft hij ook echt uh, het technisch verzorgd hoe je dan zo'n laptop uiteindelijk kan opzetten en mee kan nemen? Ja, hij heeft echt het uh, idee bedacht en dat laten maken. En dan weet je wat het idee was: van dat je een, een, een beeldscherm had gekoppeld aan je toetsenbord en dat je dat dicht kon klappen. Nou, hij heeft daar jaren aan gewerkt. Al in 79 heeft hij dat bedacht en in 1982 op de markt gebracht. En ja, ik zei al, het was een vrij onhandelbaar ding. Bovendien kostte hij ook nog 8000 dollar, wat al maakte dat alleen voor uh, bijvoorbeeld de NASA, hè, in de ruimtevaart werd die gebruikt, of bij de geheime diensten, bij gevechtsmissies, want daarvoor was het natuurlijk al ongelooflijk handig om iets te hebben wat je mee kon nemen. Ja. Ik vroeg net op Twitter, Roland, aan mensen om hun eerste herinneringen aan de laptop. Het kwam een beetje overeenkomstig met, met hoe jij je daarbij voelde. Iemand die stuurde een foto van haar eerste laptop... en dat zag eruit als een koffer met een naaimachine erin. Dus erg portable waren die niet in de beginperiode. Hoe heeft die zich ontwikkeld in de loop der jaren, die laptop? Nou, het is heel simpel. Van inderdaad de allereerste vijf kilo, ongelooflijk duur, niet te dragen... en uh, voor onze begrippen uh, heel beperkte functionaliteit. Naar steeds lichter steeds dunner steeds sneller ja tot waar we nu staan waarbij eigenlijk elke laptop die je in de winkel ziet liggen ja uh, heel erg dun is uh, tussen 1 en de 1 en de 2 kilo nog maar weegt uh, en uh, ja gewoon volwaardige computers zijn met natuurlijk nu de concurrentie van de tablets die erbij komen de kleine smartphones waar je ook steeds meer dingen kunt doen welke kant gaat het op volgens jou nou, wat je eigenlijk nu ziet gebeuren is dat de hele computerindustrie zwaar onder druk staat door de tablets. Dat alles uh, uh, ja, richting touchschermen gaat en dat de computerindustrie daar een beetje uh, moeite mee heeft om daarbij aan te haken. Dus uh, ja, de, de, de, de, de, de laptop zit natuurlijk een beetje in nu tussen die tablets en de gewone pc. En hij ja, heeft het daar ook wel moeilijk mee. Je zult ook zien dat nu met de introductie van Windows 8, hè, het nieuwe besturingssysteem van Microsoft, wat ook helemaal op touch gemaakt is, op een aanraakscherm... Ja, dat zal de positie van de laptop nog weer verder onder druk zetten. En dat is wel de tendens die we zien. Dus het gevoel van die warme benen... als je die schootcomputer uh, bij je hebt op de bank... dat is echt uh, ook uh, te doden opgeschreven? Ja, ben je eraan gehecht? Beetje wel. <lacht> <lacht> nou, ik denk dat dat voor zo langste tijd wel gehad heeft. Groen ons dank je wel. Kamervoorzitter Gerdy Verbeet wil na de verkiezingen bellen. Dat gaat ze in ieder geval doen met alle fractievoorzitters. De vraag is natuurlijk: levert dat wat op? Maar zij willen het initiatief nemen. Zo meer daarover. We hebben nu aan de lijn Erwin de Hart. Bijna weer bij. Jazeker. Op de A58 Breda richting Eindhoven staat 10 kilometer file nog steeds tussen Geelze en Moegestel. Er wordt uh, de ravage opgeruimd na een, een botsing tussen zes auto's. De linkerrijstrook is dicht. Het verkeer kan er via de vluchtstrook langs, maar moet dus wel eerst langs 10 kilometer file. Uh, u kunt omrijden voor de richting Dem, uh, via Den Bosch voor de richting Eindhoven, zowel als de richting Tilburg. Want uh, richting Tilburg staat ook 13 kilometer file bij Moegestel. Dan nog de treinmelding uh, over de brandmelding bij Schiphol. Die is opgeheven, de treinen rijden weer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Ja, de koningin speelt geen rol meer bij de komende kabinetformatie. In ieder geval niet in het begin, je weet maar nooit. De Kamer heeft in ieder geval meerderheid van de Kamer... eerder dit jaar besloten dat ze het zelf wil doen. Het voortouw nemen bij de formatie. Jit Peters is hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, dat moment komt nu uh, steeds dichterbij, hè. donderdag. Gerrie Verbeet heeft nu gezegd... ik neem het initiatief, ik ga ze bellen, de fractievoorzitters. Is dat een, een, een logische invulling van wat de Kamer had bedacht? Nou, Het aardige uh, is dat het allemaal nieuw is. Dus hoe het precies gaat lopen, dat weten we niet. We kennen daar nog geen staatsrechtelijke gewoonteregels uh, over. Maar het is toch merkwaardig... als de uh, oud-voorzitter van de oude Kamer het initiatief neemt. Omdat, ja, dan gaat ze toch een beetje koninginnetje spelen, zou je, zou je zeggen. En ik vind dat niet voor de hand liggen. Het zou veel meer voor de hand liggen... wanneer degene die de grootste partij wordt... dat de partijleider daarvan het initiatief neemt... om te kijken wat de, in die acht dagen wat er mogelijk is en wat er niet mogelijk is. En als ik dan naar de peilingen kijk, zo wordt het 35-35. Hoe moet je dat dan oplossen? Ja, dat is ongekend spannend, maar ja, de vraag of dat inderdaad uh, zo zal zijn. Maar dan is het ook niet uh, ondenkbaar dat uh, beide optreden... of dat degene die de meeste stemmen heeft uh, als initiatiefleder uh, optreedt. Maar we zijn het ook bij gemeenten en provincies gewend... dat degene die de grootste partij is en de grootste partij vertegenwoordigt... dat die het initiatief neemt. En die zou in die acht dagen bijvoorbeeld kunnen voorbereiden... een uitspraak van de Kamer waarin wordt uh, de Kamer de opdracht verleend voor een informateur of een formateur. En ook welke kant het op moet gaan. Hè? Dus het, uh, of het een kabinet over links of rechts... of uit het midden moet. Welke partijen mee onderhandeld zou moeten worden. Het zou knap zijn als je die acht dagen daarvoor uh, gebruikt. Um, en dat is niet onmogelijk. Iedereen zegt dat het crisis is en dat er snel gehandeld moet worden. Dus dat is een mooie termijn om uh, zo'n uh, zo besluit voor te bereiden... dat de Kamer dan kan nemen. En, en dat zou een mooie zijn. Zijn, zegt u wat? Wat is nou de reden dat ze dat niet hebben vastgelegd? Hoe ze dat willen gaan doen na die verkiezingen? Nou ja, ze hebben uh, het niet in detail willen regelen. Er was toch geen unanimiteit over, dit, over deze regel. De CDA en de VVD die wilden eigenlijk alles bij het uh, oude laten. En de progressieven moesten natuurlijk. Uh, het wel regelen of andere partijen, maar hebben dat niet in detail gedaan. Maar dat is op zichzelf niet erg, want over de huidige format, zoals we het vroeger deden met de koningin, daar staat ook geen regel van op papier. Hm. Dat is allemaal buiten de wet en de grondwet uh, om zijn die uh, gewoontes tot stand gekomen. Dus dat kan nu eigenlijk ook. En verwacht u, ja, je weet het natuurlijk nooit, omdat je kan dat niet meer bewijzen... maar verwacht u nou een andere uitkomst dan als ze naar de koningin gegaan zouden zijn... Het zou sneller moeten kunnen. Hè? Tot nu toe verschuilt men zich vaak achter de koningin... en achter een aangewezen informateur om eindeloos uh, te rekken. Alle pijn van de verkiezingen moet voorbij, et cetera. Er moeten eerst uh, ook varianten worden onderzocht... die geen kans van slagen hebben. Het zou ook interessant zijn als de Kamer termijnen gaat stellen. Dat kennen wij ook niet in onze parlementaire geschiedenis. Maar de Kamer zou wel kunnen zeggen, nou, die en die... Uh, variant moet worden onderzocht met die en die partijen. En binnen drie weken, uiterlijk over drie weken... willen wij weten, is dat kansrijk of is dat niet kansrijk? Ja, dat doen Vooral... ze volgens mij in Griekenland, hè? Daar moet sowieso ja, heel snel een kabinet zijn. in landen zijn er termijnen... Uh, uh, uh, dat zou enorm helpen. En dat zou ook vernieuwend zijn wanneer de Kamer dat nu zou doen. Zodat we geen eindeloze formatie uh, krijgen. Uh, iedereen weet wel een beetje hoe de Hazen lopen en wat het wordt. Maar dan zijn we vaak maanden verder voordat... Uh, uh, en, en als het land uh, blijkbaar regering snel nodig heeft... dan moet dat ook snel kunnen. Denkt u eens aan het lenteakkoord. Daar is ook geen formateur of informateur bijgekomen. En dat is een hele korte tijd tot stand gekomen. En dus ook als een hele de politici... korte tijd weer afgebroken, hè? <laughs> nou, stukjes daarvan, stukjes daarvan, maar dat moeten we nog maar zien. Ja, we dachten, een deadline uh, natuurlijk vanuit Europa, hè? Dat was druk. Nou, precies. Maar de, de politie kunnen zichzelf toch ook een deadline opleggen? Als men allemaal beweert dat het crisis is en dat we snel een kabinet nodig hebben, uh, dan kunnen zij zelf, zelf toch ook zeggen, nou, binnen zoveel weken moet dat en dat uh, uitgezocht zijn. Nog even één ding, hè? want u bent hoogleraar staatsrecht. Uh, Emeritus hoogleraar staatsrecht. Ja. Ja. VVD-lijsttrekker Rutte die zei vanochtend... een paarse coalitie is praktisch onmogelijk... want deze partijen hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Vorig jaar, na die Eerste Kamerverkiezingen... had hij dat ook niet met, met de PVV en CDA. Toen was het geen probleem. Kunt, kunt u het met elkaar rijmen, zoals het tot nu gaat? Nou, de situatie was toen wel iets anders. Uh, u heeft gelijk dat toen werd uh, gewoon genegeerd eigenlijk dat er geen meerderheid in de eerste, eerste Kamer was. Maar er zouden wel snel verkiezingen volgen. Ik dacht zelfs binnen een jaar zouden er nu verkiezingen uh, volgen. En dan zou de meerderheid in de uh, Eerste Kamer wel anders kunnen liggen. Daarop is gegokt. Dat is toen niet helemaal gelukt. En toen is dus... Uh, maar er was ja, de, ook geen de... reden om het op te blazen. Nee, maar men heeft toen wel uitdrukkelijk de steun van de SGP uh, gezocht. Ja, ja. Uh, ja, dat is wel een beetje op geheimzinnige manier gegaan. Uh, maar dat is denk ik toch niet goed. want Omdat dan een hele kleine partij, zoals de SGP... een onevenredige invloed kan uitoefenen uh, op een regering. En, en uh, ik denk dat dat uh, ook niet democratisch is. Dus wat dat betreft is het wel goed... om uh, ook een meerderheid in de Eerste Kamer te zoeken... Dus een kabinet te hebben dat ook een meerderheid daar heeft. Want er moet heel veel wetgeving uh, komen. En dat moet ook allemaal langs de Eerste Kamer. En anders is zo'n kabinet niet stabiel. Het wordt buitengewoon boeiend te komen de komende tijd, meneer Peters. Ik vermoed zo dat we nog een keer bij u terugkomen. Dank in ieder geval voor dit moment. Geen dank. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Spoorbeheerder ProRail bekijkt of de afstelling van de rookmelders in de Schipholtunnel anders moet. Mogelijk komt er een nieuw alarmsysteem, schrijft het Parool op de voerpagina. Vanochtend was de zoveelste brandmelding in de tunnel. Een uur lang reden er geen treinen. Vanmiddag is hij weer dicht geweest, maar zojuist werd bekend dat de tunnel weer open is. Reizigersvereniging Rover noemt de storing van vanochtend een gevolg van knullig geprut. Een woordvoerder neemt het aannemers kwalijk dat ze hun rotzooi niet opruimen en stofwolken veroorzaken. Zaken. Hij noemt de storingen de pest voor reizigers naar Schiphol. Stel je voor dat Nederland een districtenstelsel was. Districtenstelsel. Dan wordt alles eenvoudiger, schrijft een datajournalist van NRC Handelsblad. Hij deelde Nederland op in 150 gebieden waar mensen hun afgevaardigde kunnen kiezen. Daarna is er met de verkiezingsuitslag van 2010 gekeken welke partij waar de grootste zou zijn. VVD, PVDA en CDA krijgen 90% van de stemmen. Dan volgt de PVV. D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren verdwijnen. De SP's zou één zetel krijgen, afkomstig uit de woonplaats van Rommer, Boksmeer. En de SGP en de ChristenUnie houden nog kans op een handjevol zetels... als zij fuseren. Met in ieder geval een stabiel kabinet, volgens mij op deze manier. Rokers in de duinen van Schorel. Het is de schrik van veel omwonenden na de vele bos- en duinbranden. Daarom is het verboden en komen sommige bewoners nu in actie... als er rokers worden gezien, zoals meneer de Gooier uit de bergen. Tegen RTV Noord-Holland zegt hij dat hij gisteren wat rokers fotografeerde... die zich niet aan het verbod hielden. Deze mensen keken echt nou, alsof ze betrapt werden. En iedereen die is er een beetje bang van zodra er een sirene rijdt... dan dat ze oh jee, waar moeten we nu naartoe? Iedereen die zich bedacht uh, ophoudt, die wordt in de gaten gehouden. Meneer en mevrouw de Gooijer werden uitgescholden door de rokers. Hij kreeg er de rillingen van, zei hij. Maar hoopt dat toch meer mensen alert zijn... en dat foto's van duinrokers naar de politie worden gestuurd. Albert Heijn roept supermarkten op om op te passen... voor een advertentie in een nepversie van NRC Next-kranten. Daarin staat een streepjescode van Euroshopper Tomatenpuree. En lezers worden opgeroepen de code uit te knippen... en over de barcode van duurdere producten te plakken. Volgens een website met supermarktnieuws Food heeft Albert Heijn een waarschuwingssignaal op het artikel gedaan. Dan krijgen kassiers een seintje... als ze de streepjescode van de Tomatenpurees kennen. Een buitengewoon ingewikkeld verhaal. Dan uh, gratis kranten... De Pers maakt een digitale doorstart. Onder de naam De Nieuwe Pers brengt een deel van de oorspronkelijke redactie... vanaf januari een app op de markt. Dat kunnen we lezen op de website van De Nieuwe Pers. En met die app komen vooral de makers van de nieuwsberichten in de spotlights. We geloven in nieuws met een gezicht in journalisten... die de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn. maar we vinden dat vooral zij zelf daarvoor betaald moeten worden. En wij denken dat de lezer zelf wil uitmaken welke journalisten hij of zij volgt. Het staat op de site van De Nieuwe Pers. Na zessen zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan gaan we praten over Afghanistan. Een grote aanslag in Kunduz, in Kunduz-stad. We kijken ook hoe het zit bij CDA-kiezers. Willen ze wel of niet regeren straks? Vanaf donderdag formatie dus. Meer politiek nieuws na zessen. Tot zo.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 Internet, telefonie, televisie in één pakket. UPC Business. Touchscreens XXL. Presentation Partner 0800 400 4000. Dit is Radio 1.